Kasper Meijer met het NOS-journaal. In een straat in Spijkenisse is voor de tweede keer deze week een handgranaat aangetroffen. De explosief lag voor een woning. De politie heeft de bewoners uit voorzorg uit het huis gehaald en opgevangen. In de nacht van woensdag op donderdag werd ook een handgranaat gevonden. Die lag op de stoep van dezelfde woning. De explosie... explosieve opruimingsdienst heeft dat explosief vernietigd. De Israëlische luchtaanval op een VN-school in Midden-Gaza was gericht tegen militanten die het complex gebruikten als schuilplaats. Dat zegt het Israëlische leger. Daarbij zouden meerdere terroristen zijn geraakt. Palestijnse autoriteiten en hulpverleners zeggen dat er bij de aanval 16 mensen zijn omgekomen. Ook zouden er 75 gewonden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Een aangeleinde hond is gisteren in een natuurgebied in Leusden door een ander dier aangevallen en meegenomen. Op basis van de ooggetuigenverklaring van het baasje van de hond gaat de provincie Utrecht uit van een aanval door een wolf. Volgens RTV Utrecht is het aangevallen dier een dwergpoedel. Het gaat voor zover bekend om de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf sinds de wolf terug is in Nederland. Filmproducent John Landau is overleden op 63-jarige leeftijd. Hij werkte geregeld samen met regisseur James Cameron en was producent van onder meer Titanic en de Avatar films. Dat zijn drie van de grootste blockbusters aller tijden. Het overlijden van Landau werd gemeld door zijn familie, waaraan hij is overleden werd daarbij niet gemeld. Het weer. Vanochtend valt plaatselijk een bui. Verder breekt de zon geregeld door. In de middag meer buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen breekt opnieuw de zon geregeld door. Het blijft het meest droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AEB.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 Wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat gevoel in het album geplakt. Weet je nog wel, al Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel? Zocht dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje? er was er ook een in met rozen pak bij. En die leek precies op een juchtkiek van mij, weet je nog wel?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 Jij stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel oudje? Wat in dat album had gekomen, weet je nog wel oudje? Wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd, toen heb ik het blad.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 geschreven door Annie M.G. Schmid met de muziek van Harry Banning. En de serie was van 3 september 1966 tot 7 september 1968 uitgezonden toen de tijd op de Vara. En de serie was oorspronkelijk gemaakt voor de jeugd, maar was ook bij volwassenen zeer populair. U hoort nu een stukje uit de tv-serie, Ja Zuster, Nee Zuster, met samen met u onder een paraplu.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 Ik ben waar ik zijn onderneming. Bij de halve pannen mijn Pardon, juffrouw, de tram is weg. De leger van de prins, hij marcheerde van de helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsverweld. Maar groter was hij wel in hart en ziel. Het leger sloeg zijn tenten op voor Alkmaar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een hel.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 Er was trompetter in het leer van de prins. Hij marcheerde van de helder tot de bril.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 Was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van het helden tot een bril. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij hield niet van het was maar door het was, hij werd in hart en ziel. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij niet van Dat was muziek van Herman van Veen met Ik ben vandaag zo vrolijk. En daarvoor horen u op opname 1373. Het was Rob de Nijs met Jan Klaassen de trompetter. Zie je even zijn antwoord. De volgende plaat is uh, ook van Rob de Nijs, Maar nu het nummer het werd Zomer...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 wekken en de vogels zingen blij dan is tijd dat wij gaan trekken door de duinen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 Maar hoe hoort ze nu met dat nummer, waar het niet door dat ze nemen, mee mochten doen aan het Eurovisie Songfestival. Nicole en Hugo nu met Goedemorgen, Morgen uit 1971. Goedemorgen morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen Goedemorgen, Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen.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 een zonnetje onder op de mensen. Een blij gezicht te zien, ja, dat doet je goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet goed ontmoet. Ja, van de jaren zeventig gingen we terug naar 1936. En dat deden we met Bob Scholte met Brein eens een zonnetje...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 Duizenden meezingers, smartlappen, carnavals, krakers en levensliederen. En u hoort hem nu. Johnny Hoes met We Drinken Tot We Zinken. Wij drinken, drinken, drinken, tot we zinken, zinken, zinken, de zand. Op het strand gelieven, hebben wij een flink geraakt. En drinken, drinken, drinken, tot we zinken, zinken, zinken, beter zacht. Dat staat voor mij, hei. Zolang het weer is en al het bijen, dan hebben wij nog geen plek. Onze vader, een moeilijke prater, die zei. Wordt ie wat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 De boter gaan, de botermacht ervan, ze komen maken wat ze volgen, ze wat ze wil ze maken wat ze wil En ze maakten van boter een domini, een domini, pardon, in de karak in de karak de domini, in de karak in de karak domini. Een domini, domi, nee. een domini, een domini, nee. een domini, een domini, een die niet domini, en de een domini, niet. domini, Patroos. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtpatroos. In de zweten, in de zweten, zij de barones. In de zweten, in de zweten, zij de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverhex. Zij je pakken, zij je pakken, zij de doperhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de vrouw. En ze maakte van boter een dikke meid, een dikke meid, pardon. Lekker zoenen, lekker zoenen, de dikke meid, Lekker zoen, lekker zoen zene dikke meid. Mooie benen, mooie benen, heerlijk de licht mooie En mooie bieen, patroos. En de suster, en de, de lichtpatroos. Dat in de suite zijn de barones Uurs betalen, uurs betalen, zijn de kastelein Weer voorzichtig, zei de oude heer. Lef voorzichtig, lef voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen zei de lichtmatroos. In de zwieter, in de zwieter, zijn de boot.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 Waarin de liedjes vertellen zingt over de relatie tussen een zeeman en zijn geliefde. En als een zeeman op zee is, is zijn meisje alleen. En hier is hij erg verdrietig om. Het lied was begin jaren tachtig veel in horen. En bij het opzetten van het lied gingen de gasten achter elkaar zitten op de grond. Nina bood de maat van de muziek een roeiboot na. En u hoort er nu hier voor met Meisje, ik ben een zeeman. Meisje, ik ben...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 Tietjian met Dingendong is in het Nederlands en in het uh, Engelse uh, toen de tijd uh, gezongen. Tietjian was natuurlijk een Nederlandse popgroep uit uh, Enschede die in 1975 het Eurofestie Songfestival Wol won met het uh, Wil Luiking en Eddie Owens en Dick Bakker geschreven lied Dingendong. Ja, zij deden het destijds uh, beter dan, uh, hè, dan wij dit jaar 2024 in de boeken als we waren gedisqualificeerd met Joost CFM's antwoord, het zit erop. Uurtje is kort. Uiteraard, volgende week zaterdag, zondag ben ik er weer op zaterdag. Voorlopig even geen herhaling van dit programma. Want we hebben erg leuke programma's uh, op de zaterdag waar ze een uurtje tekort komen met live uitzendingen. Dus uh, eventjes alleen op de zondag tussen 9 en 10. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer.